Dit is door al negens met het NOS-journaal. 90% van de huisartsen krijgt te maken met zorgmijdend gedrag... van patiënten die de zorg niet kunnen betalen. Ook apothekers merken dit. Bij 8 op de 10 apotheken worden geregeld medicijnen niet opgehaald... die wel zijn besteld. Dat meldt het AD op basis van een onderzoek onder 300 artsen... en bijna 400 apothekers. Daaruit blijkt ook dat 1 op de 5 huisartsen wel eens medicijnen weggeeft... als patiënten daar geen geld voor hebben... Het gaat dan om medicijnen die bijvoorbeeld zijn overgebleven van een andere patiënt. Dat weggeven mag niet, maar artsen doen dit toch... omdat patiënten steeds vaker het eigen risico van 385 euro niet kunnen betalen. Het Fonds Slachtofferhulp wil dat mensen die door roekeloos rijden... een ongeluk veroorzaken, zwaarder worden gestraft. Het onderzoek van de Universiteit Tilburg blijkt dat rechters... verdachten steeds minder vaak veroordelen voor roekeloos rijden... In het onderzoek zeggen veel slachtoffers van verkeersmisdrijven... dat ze vinden dat daders er te makkelijk van afkomen. Het fonds wil daarom dat de wet wordt aangepast... zodat het makkelijker wordt om ASO-rijders een zwaardere straf op te leggen. Ruim 50 scholen hebben vandaag het predicaat excellent gekregen. Daarmee komt het totaal aantal excellente scholen op 184. Een school kan van een jury dat stempel krijgen... als die bijvoorbeeld onderwijs biedt dat goed aansluit op de situatie in de buurt... of op de talenten van een leerling... Predicaat Excellent is drie jaar geldig. De Maas bij Graven is weer begaanbaar voor de scheepvaart. Om acht uur mochten schepen die niet zo diep in het water liggen... weer over het stuk van de rivier tussen Sambeek en Graven. Het waterpeil is dankzij een tijdelijke dam nu weer hoog genoeg om te schutten. Vorige maand werd de stuw bij Graven stuk gevaren... waardoor het peil fors zakte. Scheepvaartverkeer werd daardoor onmogelijk. Het weer, het is bewolkt, plaatselijk is er dichte mist. Later vandaag wordt het 1 tot 5 graden. Daarbij is het het koudste in het oosten en zuidoosten. In het noorden kan wat regen vallen. Vannacht wordt het weer rond het vriespunt. Morgen is het dan opnieuw bewolkt en plaatselijk wat regen. Dit was het VFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen nog op de A2 Utrecht Amsterdam... tussen Vinkeveen en Holendrecht. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Nieuw-Vennepen-Knoop en, en Battenverdorp... over 12 kilometer...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 Oh, Echt waar? Een playbacker. Hij is aan de playbacker. Oké. Okay. <laughs> www.cfm-live.nl. Dan kan je live meekijken in de studio aan de Tolweg 10a. Ja, joh, de Tavares is zo'n echte raadje raakte plaats. Wie weet, misschien komt volgende week zaterdag wel langs. Je weet het maar nooit. En dan take away the music Doe wij zeker niet bij CFM. Ook in de derde uur niet van Zandvoort op zaterdag. Maar we hebben niet alleen muziek, we hebben het ook onder meer nog over de volgende dingen. Uiteraard rond de klok van kwart over vier... Nu is het tijd voor Pit Report. Nieuws uit de pitstraat van de Formule 1. Ondanks het feit dat het uh, ze met winterreces zijn, om het zo maar te zeggen. Maar in maart begint het, breekt het spektakel weer los in Australië. Tuurlijk is er nog nieuws uit de wereld van de Formule 1. Dat rond de klok van kwart over vier. We hebben natuurlijk ook nog een sport kort. Half vijf hebben we het dier van de week. En die luistert naar de naam Vienna. En het gedicht van de week, het wordt een hele mooie. We hebben een kennismond die heet Rut. En Rut heeft twee hongen. Dus dit is een gedicht... De Honden van Rut. Okay. <laughs> ja, kwart dadelijk. voor vijf, het gedicht van de week. De Honden van Rut. Genoeg reden dus om het komende uur ook te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM. Ja, jij ook, Rut. He? Gewoon blijven <laughs> luisteren. En om kwart voor vijf komt jouw gedicht van de dag langs. De Twee Honden van Rut. Hoe versierd. Ja. We were in love with the sun. We were in love with the sun. Sipping on and run.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 I'm around. the summer on you En dan is het weer, uh, ja, wat mij betreft, de uh, zomer. Althans, dan beginnen de strafafjoes in Sofot weer met opbouwen. En dan uh, zijn ze binnen een van tijd weer klaar voor de mooie zomer die eraan gaat komen hier in Sofot. Joris de Simveld en de Summer on You. De zaterdagmiddag bij CFN, tot na 5 uur. wordt op zaterdag. En daarna, ja, dan is hij weer in de studio. Fred, hij, met entertainment voor u tussen 5 en 7 uur. En wij hebben nu een lekkere danceclass voor je. Hier is Dayton met The Sound of Music. Mooi hè, Uit, uh, die tijd, uh, de jaren 80, De muziek van Dayton en The Sound of Music. En die platen die duren altijd enorm lang, weet je wel. Dan krijg je zo'n tussenstukje, kan je lekker overheen praten. Dus we maar even over het uh, luisteronderzoek van CFM. Heb je hem nog niet ingevuld? Wij zouden het zeer appreciëren als je hem even invult. Via www.zfmzandvoort.nl via de CFM app. Zoek even in het menu onder uh, Luisteronderzoek. Of kijk gewoon eventjes op Facebook en doe mee met ons Luisteronderzoek. En wie weet, misschien win jij wel die lekkere taart. CFM Race Radio, Pit Report. Report. Zo, het is uh, kwart over vier. Ben je er klaar voor Vos? Ik wel. Ja, het Formule 1-nieuws. Ook al is het uh, winterstop op die moment. En macht staat er trappelen om weer te beginnen. Heb jij toch weer nieuwtjes?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 De partijen bevestigden de eer dat de Brit Bernie Ecclestone... voorlopig nog directeur blijft bij de Formule 1. Als voorzitter is de Amerikaan Chase Carey aangewezen. Valerie Bottas is dolblij met de kans die hij krijgt bij Mercedes. De vin die de gestopte wereldkampioen Nico Rosberg moet doen vergeten beseft wel dat hij nu echt moet laten zien wat hij in zijn mars heeft. Ik heb eigenlijk nog niets gepresteerd, is de 27-jarige kritisch over zichzelf. Bottas reed sinds 2013 voor Williams... voordat hij maandag, afgelopen maandag voor, uh, tekende voor Mercedes. In 78 Grand Prix slaagde hij er niet in om één zegen te boeken. Al eindigde hij wel negen keer op het podium. Bottas kijkt uit naar de samenwerking met drievoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Ik ben erg hongerig en wil prijzen winnen. Ik ben klaar om hard te werken... Iedereen weet hoe goed Lewis is. Het is fantastisch om met een hem een koppel te vormen. Ik wil me graag met hem meten. Wat zei je nou negen keer op het podium en nog zeggen van ik heb niks gepresteerd? Ja, daarom. Hij is kritisch naar zichzelf. Ja, ja dat blijkt. En Mercedes die dient ten gevolge van deze overstap van Bottas. Verwacht dit seizoen geen spanningen tussen hun twee topcoureurs in de Formule 1.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 Bottas heeft bij het kampioenschap het stoeltje overgenomen... nogmaals van de Duitse Nico Rosberg... die kort na het behalen van zijn wereldtitel vorig jaar... onverwacht zijn carrière beëindigde. Hamilton en Rosberg waren jeugdvrienden... maar als teamgenoten bij de Duitse Rennstal. bekoelde die vriendschap en groeide de vijands, vijandschap. Team Wolf moest het duo menig keer tot de orde roepen... na races waarin ze elkaar dwars zaten. En last but not least, Richard Verschoor... de Nederlandse autocoureur in opleiding bij Red Bull... rijdt in 2017 onder meer in het voorprogramma van de Formule 1. Verschoor werd in de loop van 2016 gescout door Helmoet Marco... Daar hebben we die naam eerder gehoord... de invloedrijke adviseur van Red Bull... die ook Max Verstappen ontdekte en een plek in de Formule 1 gaf... Het 16-jarige race-talent uit Bens Benschop maakte vorig jaar... na een succesvolle kar kartcarrière nog maar zijn debuut in de autosport... maar won gelijk al twee kampioenschappen in de Formule 4. Dus let op Richard Verschoor. Dankjewel Albert jan en dat ene woord ga ik toch even opzoeken: Animositeit. Dank u. Ja, ja, ja, ja, dit is spannend hoor. Tot zover het Formule Nieuws bij CFM. Het zaterdagmiddag, het is 18 minuten over 4 in Zotvoort. Goedemiddag, nieuws Adela. Des van Spindelballet. Dat was gold. En nou over gold gesproken. Je ja, het de NK All-Rounds, uh, Albert Jan. Wie heeft het uh, goud gehaald uh, al daar? Nou, nou dat, dat moet nog blijken. Want uh, allereerst Patrick Roest voert op de NK All-Rounds. Een verrassend het klassement na drie afstanden aan. De nummer drie van vorig jaar won de 1500 meter. door in een direct duel met Jan Blokhuizen te verslaan: 1,46.3 om 1,47.8 waardoor hij de leiding van hem overnam. De 21-jarige Roest, die in 2014 en 2015 junioren wereldkampioen was... verdedigt zondag op de afsluitende 10.000 meter... een geringe marge van 0,88 op Blokhuizen. Blokhuizen lijkt daarmee op weg naar de titelprolongatie. Zijn persoonlijk record op de 10.000 meter staat bijna een halve minuut scherper... en bij het NK-afstanden in december was hij 10,9 sneller dan Roest. Dus Jan Blokhuizen ligt op koers voor uh, het uh, uh, NK-afstand... Afstanden. Het goud. Het goud. goud. Ja. Nou, oké. Okay. Dankjewel voor dit nieuws. Zodadelijk het dier van de week. Ja, we hebben Vienna in de aanbieding, dus blijf daarvoor luisteren naar CFM. Het weekend komt eraan. Jawel.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 Every time, I'm just trying to get you high. I'm just to fade it up this touch. You don't need an lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try Tonight. to give you what you want. You've been scared of. Dit was hem, de nieuwe single van de weekend, tezamen met, ja, je kent het meteen uh, in de single Daft Punk. En inderdaad, I feel it coming. Het is uh, twee overal vijf, daar komt hij aan, het dier van de week. Deze week Vienna. Vienna is als moederpoes van maar liefst zeven kittens bij het dierenthuis binnengekomen. Haar kinderen hebben inmiddels allemaal een huisje gevonden, dus het wordt nu tijd voor Vienna ook haar vleugeltjes uitslaat. Ze blijkt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 Voor Vienna zou het ideaal zijn als haar nieuwe huisje ook een tuin heeft en geen andere huisdieren. Oudere kinderen vindt ze gezellig. En waar verblijft Vienna? Vienna blijft momenteel in het dierenthuis Kermerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. En ze zijn geopend van maandag tot en met zaterdag, van 11 uur s morgens tot 4 uur s middags. En ook telefonisch bereikbaar op 571 3888. 571 3888. Kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl... want ook Vienna verdient een thuis. En is er deze keer geen, uh, geen jacuzzi benodigd? Nee, geen, nee, Jan nee. geen jacuzzi. Nee. Oké, okay, dus Vienna in het uh, Kennemerland aan de Keesomstraat nummer 5. Ga daar naartoe voor uh, een van uh, de leuke dieren die daar zitten te wachten op een baasje. En wie weet, misschien wel Vienna. Van uh, Vienna zien. Dat kan heel eenvoudig hè. Gewoon even onze CFM-stand uh, uh, app downloaden. En kijk even onder uh, de nieuwsberichten. Kom je vanzelf het dier van de week tegen? En de foto van Vienna. Dan gaan we nu golven. Ja, want Joost Luiten uh, is weer begonnen. Is je met, weer buiten? Met een nieuw uh, seizoen. Golven Joost Luiten heeft op de derde dag van het HBC HSBC Championship in Abu Dhabi ligt de progressie geboekt. Na een ronde van min 2 staat hij met een totaal van min 4 op de 42e plaats. Luiten begon de dag als 62e en zakte na een bogey op de eerste hal verder weg. De Rotterdammer hield het hoofd koel en won op de vierde en vijfde hole weer een slag. Na een bogey op 14 wist Luiten op de laatste vier 4,5 twee birdies te maken. Terrell Hatton neemt de leiding over van Martin Keimer, de Duitser... De Engelsman kwam met een ronde van 68 slagen op min 13... en heeft één slagvoorsprong op vijf achtervolgers onder wie Keimer... Uh, morgen dus, de laatste dag. En uh, Luiten start als 42e. Dus dat betekent dat hij vroeg zijn bed uit moet. Jo, jo, jo. En flink aan de bak. Uh, flink aan de, de bak. <laughs> ja. Zo is het. Tot zover het uh, golfnieuws. Zijn het gedicht van de dag. Jawel, jawel, jawel, jawel, jawel. En dat betekent dat uh, Rut aan uh, de radio gekluisterd moet zijn. Want het gaat over uh, de hondjes van Rut, toch? Ja, klopt. Jazeker. zeker. Goed. Nou, dat hoor je zo dadelijk. Het gedicht van de dag. Maar eerst deze van uh, Colonel Abrams Trapped. jaar is deze man overleden. Kolonel Abrams, we noemden vroeger op de radio de man uit het leger. Ja, zo, zo heette die op de radio. Met uh, Trapped, de single. Ja, een hele speciale uitvoering. Ik moet er een klein beetje aan wennen. Maar goed, het is kwart voor vijf. We gaan hem doen. Het gedicht van de dag, Ruts. Daar komt hij aan. Daar komt hij aan. Het gaat over jouw hondjes. De vriendschap van mijn honden... Het is vriendschap voor het leven. Maar niet iedereen kan zo leven. Hoeveel en wat mijn twee hondjes mij kunnen geven. Want ben ik eens verdrietig... dan kijken ze me aan... alsof ze zeggen willen... wij, wij zullen altijd naast je staan. En als je dan weer vrolijk bent... dan kwispelen ze met hun staarten... Blaffen ze, alsof ze zeggen willen... Gaan we nog weer wandelen? Even chillen? En gaan we dan naar buiten, dan kwispelen wij met onze staarten. Vliegen onze haren in het rond, omdat wij zo ontzettend verharen. Als ik dan weer thuiskom van een wijntje, word ik altijd blij begroet. Krijg ik een pootje en een likje... En dat, dat doet het thuiskomen toch altijd weer goed. Dan kijken jullie mij aan, huppelen jullie blij. We willen spelen met de bal, al moeten we rennen naar de hal. Ook het vrouwtje doet lekker mee stoeien, zij doet ook mee. Dan met een koekje op het kleed, dan zijn we alle twee weer heel tevreden. S'avonds, s'avonds staat ons eten klaar en zijn wij weer voldaan. Komen we op de bank liggen, lekker dicht, dicht tegen onze baasjes aan. Zo'n vriendschap, zo'n vriendschap is een wonder, een wonder om te beleven. Zo'n vriendschap is bijzonder en dat kan, dat kan geen mens je geven. Nou, dat hebben die hondjes toch weer goed gemaakt, hè? dit gedicht oh, yeah. van de dag. Speciaal voor Ruts, Jordem. het gedicht over jouw hondjes. We hebben het met veel plezier gedaan. Ik hoop dat je ervan genoemd hebt. Jawel. Het volume mag altijd een klein beetje omhoog, hè, bij deze plaats. You're de kiss from fame en star maker. Wilde jij nog wat zeggen, Albert-Jan, want je zit weer bij de microfoon, dus... Ja, nee, nee, nee, ik denk ik vind het prima Oh, zo. Je, vind het prima vind het zo. Zo. je vindt het prima zo. Je vindt het wel best. Oké, okay, ik snap hem. Ik heb nog wel een tussenstand. Real Madrid thuis tegen Malaga, 1 tegen 0. 1 tegen 0, oké, okay, dankjewel Albert-Jan daarvoor. We gaan nog één plaatje draaien en dan de laatste plaats als je die voor ons gewint bent. En die ene plaat is voor Sister Slechts en We Are Family. Comfort. Wij brengen 24 uur per dag radio, tv en de nieuwtjes op uh, onder meer uh, Facebook. Op www.civisalfors.nl en natuurlijk de CFM-app gratis te downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek daarvoor even onder ZFM Zalvoort. Download hem op je telefoon of tablet... en blijf op de hoogte van de laatste nieuwsjes. De ZFM Zalvoort-app. En dan kan je meteen ook even het luisteronderzoek uh, invullen. En dan uh, ja, weet je ik, dat je nu ga... geluisterd hebt... Nee, je mag nog helemaal niet. Dan weet je dat je nu geluisterd hebt naar Zalvoort op zaterdag. Wat wou je nog meer zeggen? Nou, dat ook, uh, Wij weten dat we een heleboel luisteraars hebben in het buitenland. Ja. ja. Die, zijn, die zijn niet uitgesloten van deelname... en mogen uiteraard ook hun stemmen uitbrengen. Dus Zo is het. ook alle Nederlanders in het buitenland. Niet vergeten, uh, vul het alsjeblieft het luisteronderzoek in. Wij, dit, wij staan onder ZFM op de zaterdag. Uh, en uh, natuurlijk ook uh, uw andere favoriete uh, programma's. Vergeet vooral niet alsjeblieft om dat luisteronderzoek in te vullen. Het is voor ons heel, heel belangrijk. Dankjewel Albert-Jan. Dankjewel voor uh, de uitzending. Graag gedaan, man. En uh, morgen zijn we er weer. Ja, Jawel, tussen 2 en 5 zandvoort op zondag. Tot dan in een fijne zaterdagavond. Dag. Dag. Dag. Dag. Doei doei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 Try to turn this love around. I don't wanna give up, but baby, it's time I had to feed on the ground.